Het is gek, het is gek, het is gek, het is gek, het is gek, Je wordt weer In de show -arma tent. je wordt weer In de show -arma tent. applaus voor de paus. Lekkere knoflooksaus saus, de grootste krent. Die wordt weer In de show -arma tent. Ik woon onder de moedijk. Dus Huizenwijk En als ik stappen ga In Oudenbos of in Breda Drink ik een bier of tien Wilt u ook een bier misschien? Krijg ik honger als het paard, Dus vraag ik naar de menukaart Ober, Ober, Ober, Ober, Ober. Je wordt weer vent In de showarma en Je wordt weer vent In de showarma tent Applaus voor de paus Lekkere knoploop, saus, de grootste kent. die wordt redempt in de show Broodjes, Ma tent. maar broodje shower, maar broodje shower, maar broodje shower, maar broodje show maar broodje shower, maar broodje show maar broodje shower, maar